We zien je brak de ban vandaag voor de Leekste Eagles. 6-2, mooie overwinning. Ja, dat klopt. We kwamen op een 1-0 achterstand. En ja, maar we speelden wel goed. Alleen, ja, zoals zo vaak dit seizoen, van maken we de kans niet af. En dan zie je dat je daar achter de feiten aanloopt. Gelukkig maken we de er snel net 1-1. Ja, ik in dit geval, maar... Uh, dat het goede teamprestatie was dat we uiteindelijk toch nog uh, de punten in huis houden. Ja, wat ik wil zeggen, want uh, ja, in het begin zag ik het alweer aankomen. Vier kansen uh, die, die uh, professioneel om zeven moet ik zeggen. En uh, ja, dan gaat hij er aan de andere kant in, hè? Ja, het lijkt er haast alsof we erop trainen, hè, dat we de kansen missen. Maar uh, zo is dat niet. Uh, in de training vliegen ze er allemaal in. Alleen. In de wedstrijd missen we net dat uh, ja, kleine rust voor de goal dat we toch... Uh, Toch ons hoofd koel cool houden om die bal in het netje te schieten. Alleen, uh, maar het eerste liepen niet echt qua kans afmaken. Maar gelukkig maken we op tijd nog wel de kansen. En uiteindelijk win je die wedstrijd alsnog wel makkelijk. Ik heb jullie de laatste weken toch zien groeien als team. En dat betaalt zich uiteindelijk dan toch uit, vind ik. Ja, eindelijk wel. Ja. Ik moet zeggen dat we vanaf het eerste wedstrijd van het seizoen al uh, echt goed spelen. En ook als team uh, echt, echt goed spelen. En ook de complimenten krijgen ook van, het, uh, van het publiek. En ook van, uh, van waar wij uit voetballen ook, we uit krijgen ook de compliment. Alleen ja, in het voetbal moet, uh, moet je toch wel punten pakken. En dat pakten we niet. Maar gelukkig worden we vandaag beloond voor ons uh, goede spel. En uh, hopelijk kunnen we deze lijn uh, doortrekken. In tactisch staat het ook goed. Hè? Want op het moment dat je dan uh, per ongeluk uh, de 3-2 uh, achter je oren krijgt. Blijven jullie rustig, professioneel, volwassen, uh, verdedigen? Ja, en dan gaat de tegenstander risico lopen en daar kun je optimaal van profiteren. Ja, klopt. Daar hebben we ook, uh, de laatste weken hebben we daar ook echt op getraind om echt, uh, nou wat er ook gebeurt in de wedstrijd, als de we we tegenstander druk zet, echt rustig te blijven en, en met volle passie uh, te verdedigen en echt een kopje bijhouden en tactisch goed staan. En dan komt het wel goed. Stop, en, uh, dankjewel. Match, en uh, er als tegenstander, ja, maar... Uh, In ieder geval, we stonden goed op het eind en uh, dan zie je dat je snel uh, twee, drie goals maakt. En uh, ja, dat je de tegenstander gelijk idee geeft dat ze niks te, niks te halen valt hier. Ja, een klein smetje voor jouzelf, gele kaart uh, aan het eind uh, van de wedstrijd. Daar moet je zelf nog een beetje volwassender in worden, denk ik. Ah, ik ben al oud genoeg om, om daar volwassen in te zijn. Maar uh, ja, ik dacht, dat uh, kan, kan, kan, kan ik wel hebben. Maar misschien was het inderdaad wel een domme actie. Alleen uh, ja, Adeline, die kwam ook omhoog. Hij uh, ja, kan me wel moeten inhouden, maar... Hoort erbij. Even laten zien dat, dat, dat, uh, dat wij hier de baas zijn. Energie in het team steken en niet in de scheidsrechter. Ik denk dat dat een hele belangrijke les voor je moet zijn. Ja, het is een, uh, is een, is een les die voor iedereen bekend is, maar het is moeilijk om je daaraan te houden. Maar ik, ik doe mijn best. Oké, okay. uh, ga nog even genieten dit weekend, want uh, je verdient het. Dat zal ik doen, dankjewel. Okay. Succes.